U. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Extra coronaregels zijn niet nodig, zegt het kabinet. Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft rond de 10.000. Dus de missionair premier Rutte ziet er niks in om met strengere regels te komen. Omdat wij natuurlijk heel precies kijken naar hoe de cijfers zich ontwikkelen. En we zien nu op dit moment in ieder geval niet dat ze verder doorstijgen. Maar we blijven dat monitoren. In de ziekenhuizen zie je... Uiteraard wel dat cijfers nu toenemen, maar niet zo erg als begin dit jaar. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de hoge vaccinatiegraad. En het feit dat het zich erg concentreert bij jongere mensen. Maar we blijven het heel precies volgen. Dus ik kan ook niet uitsluiten, dat hier over een week met een ander verhaal staat. Ik hoop van harte dat het niet nodig is. Sinds vandaag vraagt het kabinet wel om weer zoveel mogelijk thuis te werken... en je huis iedere dag een kwartiertje goed te ventileren. Twee mannen die vorig jaar met zwaar vuurwerk een coronateststraat in Bekendonk vernielden... krijgen al 100 uur taakstraf... Het Openbaar Ministerie wil dat de tweede cel ingaan... maar volgens de rechter hebben de mannen oprecht spijt van hun actie. Ze moeten ook 5.500 euro schadevergoeding betalen. Postdoc-hoogspringer Rutger Koppelaar gaat last minute toch niet naar de Olympische Spelen. Hij is positief getest op corona en mag daardoor Japan niet in. Voor Koppelaar extra zuur, want hij is wel volledig gevaccineerd... en zou dit jaar voor het eerst naar de Spelen gaan. En in heel Limburg is het water langzaam aan het zakken. Rijkswaterstaat heeft code rood voor het gebied inmiddels weer ingetrokken betekent niet dat het al helemaal veilig is. Vanuit een helikopter wordt de boel nog steeds in de gaten gehouden, ziet verslaggever onder beukers. Als je hier naar beneden kijkt vanuit een helikopter, dan wordt er vooral gekeken naar plekken waar bijvoorbeeld veel hout en afval drijft. Je ziet inderdaad echt verzamelplekken in bochten. En voor de rest wordt natuurlijk ook gekeken waar er dan zwakke plekken zijn. Bij twee grote verzekeraars zijn er inmiddels al bijna 2000 schademeldingen binnengekomen. Heb ik het weer nog? Blijf vanavond helder. Het koelt flink af. Vannacht kan het 9 tot 13 graden worden. Morgen is het droog, zonnig en 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In ons regio rijdt het langzaam op de N247. Vanuit Amsterdam naar Hoorn kom je in de file tussen de aansluiting met de A10... en Broek in Waterland, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. Zom. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort, een zomerhit. Z m. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. I love the way you love to live. You love life.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 Uit het uh, nieuws uh, van uh, van probeer Probeer u weer een beetje vrolijker uh, te maken met de uh, Pointer Sisters en Happiness. Welkom terug, het derde uur alweer Zandvoort op zaterdag. Een zonnige zaterdagmiddag en het wordt alleen maar mooier, toch Albert-Jan de komende ja, dagen? Ja, he helemaal goed. En volgende week vrijdag, hè? Als wij onze vrije dag hebben, dat wordt helemaal aankomt. Ja, ik heb hem uh, net in de agenda Heb gezet. je alles geblokt, alle alles alles, alles, alles, geblokt. geblokt. Goed zo. Grote roodkruis kruis uh, ja, er doorheen. Heel verstandig. Mooi. Goed. Wat gaan we doen? Derde uur. Uh, allereerst even een tussenstand na uh, 74 renners. En dan heb ik het natuurlijk over de Tour de France, de tijdrit tussen Libourne en Saint-Emilion. De snelste na 74 renners was Casper S. Green de Deen met 36 minuten 14. Gevolgd door Stefan Biesenlekker, de Zwitser. En op de derde plek, Mikkel Bjerk. Respectievelijk met 36,38 en 36,45. Een aantal Nederlanders zijn ook al uh, gefinished. Maar uh, ik zal er even eentje uitpikken voor Danny van Poppel. Uh, 40 minuut 21. Een uh, boy van Poppel, uh, 40 minuut 22. Uh, Mike Teunissen, 41.09. Kees Bol, 41.16. En Ide Schelling, ook een verrassende doordeputant, uh, 41.33. Goed, uh, we gaan uh, rustig uh, verder door. Want we verwachten uh, ja, de laatste rond kwart voor vijf. Dan, uh, bijvoorbeeld dan Moedwoud Poels, 16.49. En uh, natuurlijk Pocacar, uh, uh, uh, uh, slechts om 20 over vijf maar om tien over half vijf, dus er zijn nog wat Nederlanders. Teunissen, 14 uur 49. Die is, al, uh, ge, uh, die is dus al bezig geweest. Dus uh, nog een aantal renners, uh, Nederlandse deelnemers, die moeten st starten. En, maar het venijn zit hem in de staart. Met te beginnen om tien over vijf, Wil Kelderman. Goed, uh... ze zijn ze wel om uh, half zes klaar? Want dan gaan we naar de sprintrace, uh, Albert Jan. Ja, dan moeten we naar de sprintrace. Maar dan zijn ze net. net uh, dan zijn ze nog, nee, dan zijn ze nog niet klaar, denk ik. Waar wij ondertussen ook naar gekeken hebben, is dat we live uh, registratie op uh, circuit Silverstone. En wel de dames uh, hebben gereden. Dit is de zogenaamde W-Series. En uh, Bijtske Visser is zevende daarin geworden. En momenteel uh, vermaken we ons met de Formule 2 race. Het is wel de tweede race. Met uh, Verschoor op uh, plek 1. Als je er staat, staat ook de afkorting zo ver. Dus Verstappen, nee, Verstappen niet in de Formule 2. Nee, Richard Verschoor momenteel uh, op een, uh, de snelste rondetijd en uh, rijdt vooraan. Momenteel uh, is, de, is de safety car die gedeployed naar een uh, behoorlijke crash. Uh, dus een, ook een Nederlander was daarbij betrokken fiscaal. Uh, ook die race volgen wij het komende uur voor u. Verder hebben we natuurlijk over een tweede platen een uh, uh, pit report. We gaan even kijken naar uh, ho hoe de reacties waren... naar de eerste uh, qualifying race uh, die gereden was gisteren om 7 uur. Uh, de sprint race die voor, vandaag, die de starttijd is voor morgen gaat... Uh, de startplek voor morgen gaat bepalen, die is pas om half 6. En morgenmiddag is er dan de race pit report. We gaan ook uh, naar... Uh, onze collega's uh, van uh, Race Express. Want die hadden uh, een, uh, afgelopen dagen een interview met Jan Lammers over de Dutch Grand Prix. Want na de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus... is het uh, natuurlijk de vraag hoe de situatie zich zal ontwikkelen met het oog op de Dutch Grand Prix. Uh, onze collega's van Race Express spraken met sportief directeur Jan Lammers over de huidige stand van zaken. En daarna praat de voormalig Formule 1 coureur natuurlijk over de kansen van Max Verstappen... En Lammers verwacht zeker nog een aanval van concurrent Mercedes en Lewis. Maar dat allemaal tijdens Pit Report over een tweetal platen. Op half vijf hebben we Dier van de Week. Pepper uh, luistert die, naar de, uh, die, die naam, uh, deze hond luistert naar de naam Pepper. Uh, dat is dus om half vijf. Gedicht van de Week, kwart voor vijf. Ja, waar kan het anders over gaan dan natuurlijk over de Tour de France. Morgen hebben we nog een optochtje van over, over 108 kilometer, als ik het goed gezien heb. Van Chateau naar Parijs, maar ja, dat is meer een wandeltocht met een glaasje champagne voor Pocacar en consorten. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender... CFM Zandvoort. En als je live in de studio wil kijken... doe je dat. Bij ons kan het wel. Op de webcam uh, alwege www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio... aan de Tolweg Tina. En wij zijn er... Uh, tot aan vijf uh, uur. En daarna is hij er weer... Uh, na vijf uur. En dan hebben we het over Fred Heij met uh, entertainment for you. Vorige week zijn de vakanties, uh, de zomervakantie heb ik het dan over, uh, inmiddels uh, al begonnen in, uh, in onze regio. En uh, uh, deze week, dus uh, aankomende maandag officieel gaat het uh, beginnen in, in het tweede gedeelte van, uh, van uh, Nederland... Uh, waaronder Zuid-Holland. En dan komt uiteindelijk nog regio Zuid uh, aan bod op uh, 24 juli. Maar eigenlijk kunnen we wel zeggen... de zomer is begonnen. En vandaar ook dat we deze plaat uh, voor je uitgekozen hebben. MC Saar en uh, de, de... Nee, MC Mike G en DJ Sven. Zo moet ik het zeggen. In the holiday rap Celebrate the boys make a giant sweat we took the holiday thing with all our friends There was a time to we let her let you wear it behind it's like you said we'll for something crossed my mind it was the side of the time we never forget one morning i'm petals keep this out of bed we told them it's no stupid don't play them. But the answer was shut. You got to go to school. She's running up and down, and everybody knows. Rapping, rocking, rockin' in the street, it's show. Mike and G rock the house, and you know what I'm saying Now when he's on a mic, there will be no delaying So you better run to see him in your neighborhood. He's rappin', rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out! These are the words we say. Yo, scream with us! We need a holiday. We gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air. Let me hear you say. We're going ring, rang a dong for a holiday. Put your arms in the air. Let me hear you say. We're going ring, rang a dong for a holiday day. Mike and ding and swan. We're here to stay. We're going ring, rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just play. We are going on a summer holiday. If you want to go, you swing. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you swing. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screamed a lot The only thing is school, the only thing I've got is where's Ferris store me, I better go That's when hanging on, on the street, in the street get choked Ain't about rocks?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 Wacky wacky wacky wacky wacky wacky wacky wacky And also DJ and then I the school So took another way I like the mic and G So I used my voice as soon as bought the got In the big, big Rolls voice, voice. That's right My name is Micah G I used the holiday with the M.I.C On the suite was a party Bigger than Hollywood. I grew up in this world Started in the neighborhood We're gonna ring rang a dong for a holiday Put your arms in the air Let me hear you say We're gonna ring rang a dong for a holiday I Put your arms in the air Let me hear you say We're gonna ring rang a dong for a holiday Micah G and Sweat We're here to stay We're gonna ring rangadong for a holiday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 It's a thing. Do. Yo, I can write my own oh shit too I can understand things most rappers say Because rapping is my thing and I do it every day I'm the number one rapper, yo, my name is Sven I can rap more raps than a superman can So I'm the guy on your radio Also rocking to the rhythm is very airy And you don't stop, for that body rock You won't stop, for that body rock Yo, spell my name right, I'm Micah G m i k e r n d s C Yo, M is microphone and G is genius Micah G in the house, that's serious And you know that, and you show that It's When, so let's go back! We are going on a summer holiday. We go winter London and New York City. We are going on a summer holiday. We go into London and New York City. Lekker om weer eens uh, terug te horen op de radio. De Jam en het Town Cold Mellie. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, normaal gesproken is het even flink door sloegen voor uh, Albert-Jan... om uh, de kwalie uh, allemaal op een rij uh, te zetten in de, in de Pit Report op uh, zaterdagmiddag. Wordt meestal zo rond uh, tussen drie en vier uur uh, verreden. Maar dit weekend is even heel anders. Want wat is er met de kwalie aan de hand? Nou, we gaan eerst even terug naar uh, gistermiddag, want, uh, naar gisteren in Silverstone. Uh, gistermorgen was, was er eerst een uh, vrije training. Die werd verreden uh, om half vier middag. U hoort het goed. Uh, en uh, de qualifying voor de sprintrace... die vandaag om half zes uh, verreden wordt... die was gistermiddag. Dus we gaan even terug naar gistermiddag. Want Lewis Hamilton uh, vertrekt vandaag in de eerste positie... Uh, tijdens de sprintrace op Silverstone. De Brit van Mercedes was vrijdagavond de snelste tijdens de kwalificatie. Max Verstappen werd tweede. En de strijd om pole position wordt dus uh, uh, vandaag gestreden tijdens de sprintrace. En die pole position is natuurlijk de race van morgen. Kan u het nog volgen? Wij wel. Tijdens de eerste kwalificatieronde, dat is dus gistermiddag Q1 liet Verstappen net als uh, tijdens de, de eerste training direct zijn kracht zien. Want ondanks een kleine misser in de laatste bocht... was hij net iets sneller dan Lewis Hamilton... die wel een extra run maakte. De twee grote namen van de Formule 1 doken als enige onder de 1-27. In Q2 gistermiddag of gisteravond toonde Hamilton zich de sterkste op zijn thuisbaan. Hij was bijna drie tienden van een seconde rapper dan Verstappen, die aangaf wat problemen te hebben. Verder verraste George Russell door, de, door in de Williams Q3 te halen. Ook Q3 verliep niet goed voor Verstappen, die klaagde over over-onderstuur. Na de eerste run was Hamilton dan een kleine twee tienden sneller dan de leider in het wereldkampioenschap. En tijdens de tweede run leek Hamilton dat te verbeteren. Maar een foute manoeuvre maakte dat hij zijn eigen tijd niet kon verbeteren. Verstappen kwam wel iets dichterbij, maar kon de tijd uit de eerste run van Hamilton niet verbeteren. verbeteren. Uh, wat vond Verstappen zelf van zijn race? Verstappen was gisteravond niet helemaal tevreden na de kwalificatiesessie op Silverstone. Maar we zitten er dichtbij, want ik ben vol vertrouwen dat we een sterke race kunnen hebben, al dus de WK-leider. Alleen, zoals gezegd, Lewis Hamilton was sneller dan Verstappen in de Britse kwalificatie vrijdagavond. Hij zorgde ervoor dat de Brit vandaag, tijdens de sprintrace, vanaf de eerste plek start met de Nederlander naast hem. In die sprintrace wordt de startopstelling voor de Grand Prix op zondag bepaald. Ook verdient de top, verdient de top drie uh, punten voor de strijd om het wereldkampioenschap. Nou, Het zal u niet verbazen dat als je eerste wordt uh, tijdens die sprintrace vanavond... je drie punten krijgt. De tweede krijgt twee punten. En de eerste krijgt uiteraard drie punten. Uh, ik had wat last, veel last van onderstuur alles verstappen. De bochten kon ik niet echt aanvallen. Het was een beetje raar om gevoel om zo rond te rijden. Ik denk niet dat het te maken had met de setup van de auto of de voorvleugel. We hebben nog steeds een sterke raceauto, maar moeten deze issues even zien op te lossen. De stand in het wereldkampioenschap uh, tot uh, vanmiddag is in ieder geval verstappen aan de leiding met 182 punten, gevolgd door Lewis Hamilton met 150. En op de derde plaats Sergio Perez met 104. Maar in zijn nek heigt Lando Norris op de vierde plek met 101 punt. Kijken we nog even naar die opstelling. Dus Zoals gezegd, vanmiddag om half zes gaat hij voor start. En daar wordt dus de startpositie bepaald voor de race. Morgen om vier uur, Nederlandse tijd. Zoals gezegd, Hamilton op pol, Max Verstappen op twee. Valtteri Bottas op drie. Charles Leclerc op vier. Sergio Perez, de teammaat van Max op 5. En dan hebben we 6, Lyndon Norris, 7, Daniel Ricciardo. En natuurlijk heel erg verrassend, George Russell op 8. En dat is natuurlijk erg leuk voor deze Engelsman, dat hij met zijn Williams op een 8 startplek staat. Dat is dus de startopstelling voor vanavond uh, om half 6. En daaruit wordt dus de startopstelling voor morgenmiddag voor de race bepaald. Goed, uh, verder hebben we, uh, onze collega's van Race Express hadden, af, uh, en, hadden uh, een, op 14 juli een gesprek met Jan Lammers over de Dutch Grand Prix en natuurlijk over Max Verstappen. Want na al die coronaregels die ze wellicht invloed zouden kunnen hebben mogelijk op het doorgaan van de Dutch Grand Prix. In ieder geval tot 13 augustus zullen ze hetzelfde blijven, maar... Jan Lammers geeft daar ook zijn visie op over de aanloop naar de Dutch Grand Prix. Ja Jan, vorige week zijn natuurlijk een aantal nieuwe richtlijnen gegeven die tot 13 augustus ingaan. In hoeverre hebben die effect op de Dutch Grand Prix die begin september op het programma staat? Nou ja, dat, dat zijn natuurlijk altijd zaken die, ja, die, die moet je nou letterlijk in het oog houden. Wij onderscheiden ons wel natuurlijk van veel festivals en andere evenementen. Omdat wij puur wel een sportevenement zijn in de buitenlucht. Maar ja, dat gezegd hebbende, wij, wij moeten aan de ene kant 13 augustus af gaan wachten... Om te kijken hè, wat er van de maatregelen nog overblijft. Eh, daar staat eh, wel tegenover dat we hebben geen keus. Eh, dus wij moeten hier plankgas gewoon doorgaan met de opbouw, de tribunes enzovoort. Eh, want als eh, 5 september gewoon door kan gaan, dan kunnen we maar beter ook een stoeltje hebben om op te zitten natuurlijk. Dat is wel handig. Dus ja, wij hebben geen keus. Wij moeten gewoon volder tegenaan. En eh, we hopen gewoon dat de samenleving er goed op reageert. Want aan de ene kant kun je er geen invloed op uitoefenen, maar aan de andere kant kun je er als burger wel een invloed op uitoefenen. En dat is gewoon je verstand gebruiken. Dus ga goed en zorgvuldig met elkaar om en met jezelf om. Want, want ja, slim en dom zit heel dicht bij elkaar. Het klinkt natuurlijk heel slim als jongeren dat je zegt, hey, even een screenshotje en dan kan je die QR-code combineren. Nou, dan ben je in jouw omgeving natuurlijk heel slim, terwijl het natuurlijk heel dom is. Want als je dat gaat doen, dan kun je erop wachten dat straks de maatregelen weer aangepakt zijn gesterkt worden en dat je dan helemaal niks meer kan. Dus ja, wees verstandig, ga er goed mee om en uh, ja, dan, uh, dan wordt het er allemaal beter van. En dan komen we hier misschien een keer uit. Het originele plan deze Grand Prix is één groot feest worden met, met muziek en dat soort dingen. Is het nog steeds zo'n festival als, je, als jullie in eerste instantie bedacht hadden? Nou, nogmaals, het is een sportevenement met natuurlijk een aantal programma's die er omheen zitten. Met een bijprogramma, andere races, enzovoort, enzovoort. En daarnaast, dan doe je gewoon de dingen die bij zo'n groot evenement horen. Om natuurlijk je, je, je publiek zoveel mogelijk te vermaken. Maar ik denk dat ze zelf ook wel in staat zijn om er iets moois van te maken. Maar we hebben mooie, mooie artiesten, mooie Nederlandse artiesten. Die alles ja, in, in, in de pauzes tussen de races door... En na de race zoveel mogelijk opleuken. Dus ja, we hebben echt een prachtig programma waar de mensen gewoon, uh, zich gewoon niet gaan vervelen. Zowel vrijdag, zaterdag als zondag hebben een hele andere dynamiek. Vrijdag is gewoon voor het eerst dat het spul hier weer rijdt na 36 jaar. En dat is ook de Super Friday van Jumbo. Zaterdag is heel bijzonder omdat het echt de kwalificatie is. Hè? Dan gaat het erom. En eh, wellicht op dat moment ook die sprintrace, wat we dit weekend voor het eerst gaan uitproberen in Silverstone. En dan op zondag, ja dat spreekt voor zich, dat is echt de Grand Prix. En eh, ja, dat, eh, we hopen natuurlijk dat het ook de race zelf een, een heel spektakel is. Maar eh, daar willen we niet alleen van laten afhangen, dus we proberen op alle mogelijke manieren er omheen het ook zo leuk mogelijk te maken. Je noemde het net al even die sprintrace van aanstaand weekend, wat verwacht jij van het weekend in Silverstone? Nou ja, het is, het is natuurlijk qua competitie is het in het verleden gebleken dat het echt wel een Mercedes-circuit is. Dus wat dat betreft is het voor het ja, Red Bull team is het natuurlijk, zeg maar even de lakmoestest. Hè. Dus de ultieme test om te zien dat als zij daar van Mercedes kunnen winnen, dat zou wel een enorme doorbraak zijn. Dat zou ook een enorme tik op de neus zijn voor Mercedes. Maar goed, dat is wel natuurlijk de titanenstrijd waar we al jaren op hebben zitten wachten. Die nu, zich, ja, die nu plaatsvindt. Als je de laatste races kijkt, sommige mensen noemen het al saai omdat Max iedere race wint en met zo'n groot voorsprong. Maar hoe kijk jij, heb jij naar die wedstrijden gekeken? Nou ja, het is heel duidelijk dat wat er nu gebeurt... dat is het resultaat van het harde werk wat zeg maar het half jaar of nog langer daarvoor heeft plaatsgevonden. Dus Honda heeft het goed gedaan. Red Bull heeft het natuurlijk ook goed gedaan. Want met alleen de motor ben je er niet. Het moet allemaal in harmonie gaan. Dat het chassis ook heel goed is. En dat je van alles hebt grip zowel mechanisch in de hele langzame bochten. Want daar doen die vleugels niet zoveel. Maar dat als je topsnelheid hebt, dat die vleugels ook weer in hele goede harmonie met de rest van de auto werken. Dus alles moet samenkomen. Dat lijkt nu dat moment bereikt te hebben bij Red Bull. En uh, ja, als we dan ook een beetje een constante prestatie van de Perez als tweede rijder erbij hebben. Dan, uh, dan heeft Max ook nog een mooie buffer voordat de Mercedes er voorbij komen. Dus ze lijken heel erg op de goede weg. Maar ik denk dat bij uh, Red Bull als team en de rijders is niemand naïef. En die weten gewoon dat Mercedes gaat echt nog wel met een tegenoffensief komen komen. Uh, en dan is het voor hun nu al werk om te zorgen dat ze dat straks ook klaar voor zijn. Laatste vraag nog even, je noemt Silverstone is altijd een Mercedes-circuit gebleken. Zandvoort, is dat ook een Mercedes-circuit, een Red Bull-circuit of is dat nog niet te zeggen? Nee, Zandvoort is nog een beetje lastig, eh, lastig in te schatten, eh, want de rijders, voor iedereen is hier nieuw, hè, met een kniphoog. Want al die rijders hebben al duizenden rondes op de simulator gedaan tegen die tijd dat ze hier aankomen. Maar eh, hier, hier is nog niet in te schatten in wiens voordeel dat zou kunnen zijn. En dat is ook wel het leuke, dat je dat, eh, dat, dat, on, ja, eh, dat je niet dat voorspelbaar hebben. Ja, complimenten aan uh, onze eigen Zandvoortse uh, Jan Lammers. Weer een uh, goede, goed interview wat hij uh, gedaan heeft uh, met Race Express. Dank uh, daarvoor. En uh, ja, duidelijk verhaal ook uh, van uh, Jan, zoals hij uh, dat vertelt. Ik weet niet of het toen al bekend was... toen het uh, interview uh, opgenomen werd. Maar eigenlijk zou uh, het uh, circuit samen met onder meer ID&T en nog een aantal andere evenementenorganisatoren... een, uh, een kort geding uh, aanspannen tegen de staat. Maar daar hebben ze, uh, ja, die zouden afgelopen vrijdag uh, gisteren dus uh, uh, gediend hebben voor, uh, voor de rechtbank. Maar daar hebben ze eventjes uh, nog uh, van afgezien. Omdat uh, de staat of de regering, hoe je dat uh, wilt zeggen... die heeft er uh, ja, toch uh, gezegd, Hugo de Jonge in dit geval... van. Uh, wij willen toch even praten met de evenementenbranche... wat wij uh, kunnen doen en hoe we toch, uh, ja, ondanks dat we met corona... heel veel uh, voorzichtigheid uh, in acht uh, moeten nemen... er toch voor kunnen zorgen dat er diverse evenementen door kunnen gaan. Dus laten we hopen dat het ook voor het uh, circuit uh, gaat gelden en uiteraard... Uh, met name de Formule 1, de Dutch GP, begin september. Zometeen naar het volgende plaatje, dan uh, gaan we dieren, denk ik, toch? Ja, yep. yeah. en de volgende is van Shakira. Van Shakira, hoor je, hij is uh, heel erg nieuw. Dus misschien ken je hem nog niet. Maar het gaat uh, vast zeker weer een uh, grote hit worden. Hoor, de Don't wake up. Dat allemaal bij Zandvoort op zaterdag. Nog een uh, half uurtje te gaan. Met ook in uh, dit uur het uh, dier van de week. En daar is nu tijd voor geworden. Mijn naam is Pepper. Een dame van ruim acht jaar oud. Vanwege medische omstandigheden in mijn vorige huis... ben ik hier in het asiel beland. Door alle wisselingen voelde ik mij daar niet meer relaxed. ...en is er besloten om mij te herplaatsen. Naar mensen en kinderen ben ik vriendelijk. Aandacht ben ik gek op. Een huis met kinderen zal dus geen probleem voor me zijn. Alleen wil ik wel uitgelaten worden door volwassenen. Ik ben erg sterk aan de riem en moet nog even oefenen met netjes aan de lijn lopen. Als u hier de tijd voor neemt, doe ik ook erg mijn best om dat goed te doen. Ook kan ik netjes naast de fiets lopen en dit is soms fijn om even lekker uit te kunnen razen. De andere honden reageerde ik wisselend in mijn vorige huis. Dit had ook te maken met de wisselingen in mijn thuissituatie. Die kleine hondjes vind ik echt niet leuk en hier wil ik geen contact mee. Met grotere, stabiele honden gaat het vrijwel altijd goed. Dit is wel op het terrein van het asiel waar ik goed begeleid word. Als ze onzeker reageren wil ik nog wel eens stoer doen. Ik zoek iemand die mij hier goed in kan begeleiden. En mij leert kennen, en mij leert kennen zodat deze situaties voorkomen kunnen worden. Ik ben ondanks mijn leeftijd nog echt een actieve dame en gek op actief wandelen en spelen met de bal. Alleen thuisblijven gaat mij prima af. Ik ben rustig in huis en ga lekker slapen. Wel doe ik dit graag in mijn bench. Die stond gewoon altijd open overdag en dat vind ik een hele fijne plek. Zoekt u een iets oudere opgevoede dame, maar wel met een genoeg pit, dan ben, bent u bij mij aan het juiste adres. En waar verblijft Pepper? Pepper verblijft momenteel in het Kees Kermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierentuiskennemerland.nl. Wat ook Pepper verdient een thuis. Zijn je nou een opgevoerde dame of opgevoerde. Een, op, een opgevoerde dame? Een opgevoerde dame. Oké, okay, nou ja, is bijna hetzelfde eigenlijk. Nou, een dus opgevoerde... Het, nee, het, en, en, het is ook een beetje opgevoerd, want ze is wel enthousiast hoor, voor de leeftijd. Oké, okay, nou, helemaal goed. Pepper, inderdaad, bij het Kennen Me Dieren Thuis. Ga kijken voor Pepper of de andere leuke dieren. Neem van tevoren wel even contact op met Kennen Me Dieren Thuis... voor het maken van een afspraak... Nou heb ik een probleem Albert-Jan, want ik uh, zat van de week... Uh, ja, dat is zo raar eigenlijk... zat ik in één keer uh, in mijn hoofd met een plaat uit... achteraf gezien, 1964. Oké. Okay. Nou, toen uh, was ik er nog niet eens hoor. Dus uh, toen uh, deed ik het nog niet. Dus uh, 1964, ja, hoe ik daaraan kom... waarschijnlijk een beginperiode van CFM. Want uh, in de eerste jaren van uh, CFM... hebben we heel veel gouden oude muziek gedraaid... En ook deze dus uit 1964 kwam geregeld langs. En in één keer had ik dat plaatje weer in mijn hoofd. En ik dacht bij mezelf, ik ga hem gewoon draaien. Op ZFM wordt iedere houwe houden. platina. En het is deze. Going to the chapel and we're gonna get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 dagen lekker zonnig weer hier in Zandvoorts. En dat betekent dat we dit weekend al lekker veel zonnig muziek op de radio hebben ook. Je de Billy Stewart's en inderdaad Summertime. Een grote gouden oude uh, zomerhits. Het laatste weekend, Albert-Jan, van de Tour de France van de, dit jaar. Ja. En uh, nog uh, ja, een, een tijdrit vandaag. En uh, morgen de optocht, zoals jij dat zo mooi uh, kan omschrijven... richting, uh, richting uh, de finish de Champs-Élysées. Heel goed. Ja, nee, ja, ik vond het wel weer een prachtige Tour, hoor. Het was alleen... Uh, ja, de, de Pogacar uh, heerste op alle fronten... maar de eerste week was natuurlijk geweldig met de Van der Poel... Uh, zes dagen, of vijf of zes dagen in het geel. Dat is ongelooflijk. Geweldig, nee, een hartstikke mooie tour. Er, wordt nog veel, er zal nog veel over nagepraat worden. Nou mooi, want uh, vandaag uh, hebben wij het gedicht van de dag. In het teken van de Tour de France. Het was een hele tour. Het was een lange, lange rit. Oh, lieve schat, mon amour. Zeg, ben je fit? Ik wil met jou, met jou naar de top. Ik zie het paradijs als een kleine tussenstop. En dan weer vlug, vlug naar Parijs. Het is de Tour de France en ik ga met je mee. Van de Côte d'Azur naar de Provence. En midi-Pyrénées. Ga niet te snel voorbij, want ik heb, ik heb een tafel. Een tafel voor twee, gereserveerd in Parijs. Op de Champs-Élysées. Het was een fijn parcours. al en Mont Ventoux. De lieve schat, mon amour. Ben je nu al moe? Het is een bochtige weg. Het klimmen, het klimmen valt je niet mee. Maar in geval van pech. Pellen gewoon 1-1-2. Oh, mon amour, mon amant. Lekker nat van het zweet. Ik zoen je, ik zoen je en pensant. Je t'aime dat je het weet. Ga niet te snel voorbij, die wijn, die canapé. O, alles, alles wacht op jou. Morgen op de Champs-Élysées. Zal erin? Dit is een, uh, een opname van de avondetappe van uh, vorig jaar. Uh, toen uh, Ellen ten Damme, dat uh, nummer de Champs-Élysées Tour de France, uh, zong al daar uh, live. En uh, later is het ook uh, weer, uh, ook dit jaar is het trouwens weer uh, gewoon uh, de openingstune uh, geweest... van uh, de avondetappe bij onze collega's van de NOS. Je hoort in ieder geval uh, dat, uh, dat plaatje na het gedicht van de dag... En dan is hij er weer in de studio. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Zo, zo'n de bril bij je, want ja, de zon ja. schijnt lekker hier, hè? Ja, gelukkig wel. Ja. Dus, uh, ja, Het was wel aan de drukte te zien ook. Ik ja, dat uh, ook. Nou, alles alles je... gaat uit. Maar ja. In was het wel rustig. Ja, het dus, is ja. gigantisch druk uh, ja, in één keer. Ik denk dat er vanavond nog wel een, uh, een ritje uit gaat, denk ik. En dat, dat denk ik ook. En ja. ik denk dat er menige barbecue wordt uh, ontstoken uh, vanavond. Ja, dat, uh, dat, ja, het vlees zal lekker suddelen vanavond. Ja, zeker. Ja, de ja, de braadworsten <laughs> zullen het goed doen, uh, Fred. Ja, toch? dat denk ik wel. Hé, hey, uh, wat uh, ga jij allemaal doen zometeen om uh, vijf uur? Nou, vandaag uh, gaan we in ieder geval uh, bellen met uh, Bart Heemskerk... over zijn uh, nieuwe ja, EP. Dus uh, iets meer dan een single. Uh, Hartedief. Nou, ik... Uh, Voel ja. je weer een gedicht aankomen op het Ja, ja, nee, oké. Okay. Het is ook een bron. Oh, een bron dat is de huisdichter, bron, bron van inspiratie. Ja, ja dat is ja, toch? Ja. ja, gisteren had je, vorige week had je uh, Ik doe wat ik doe, die zangeres. Ja. ja, toen nou. was je inderdaad hier aanwezig. En dat is je We hebben Ja, aan inderdaad bij Entertainer van Dutch of 5. Die tekst begrijp ik inmiddels. Ja, ja ben Ik ben inmiddels achter. Oh, hé? Ja, nee. waar, waar gaat het over ja, dan? Leg het ja. maar even uit. gaan nee, uh. ga maar even naar de Zfm, uh, .nl. Ja, Daar wordt het uh, uitgelegd. Daar ja, wordt het, het uitgelegd, erbij of zo? Of, nee, uh, ja, ja. Geen, geen filmpje, maar wel het verhaaltje inderdaad. Oh, oké. Okay. Waar, waar de uitleg in staat, zeg maar. Even kijken, wat, uh, wat gaan we nog meer doen? We gaan Jonas en uh, Grad Dame bellen. Hun hebben ook een ja hully, Hun hebben ze samen een single uitgebracht. Doe mij een borrel en een biertje. Dus, hey. ja, een kopstootje noemen we dat toch? Een kopstootje, ja. Ja, ja. ja, ik bedoel. Ja, ja. Ja. Is is dat die Janus, die die zangeres uit Drenthe? Nee, geen zangeres, wel een zanger. Een zanger, ja, een ja, zanger. Is ja. hij uit Drenthe? Ja, ja, klopt. Ja, ja, nee, dat is, ja. dat is, een, dat is een grootheid. Uh, ja, dat is een grootheid inderdaad. In... Uh, samen met uh, met Dame. Nou ja, die kennen we over het algemeen ook wel uh, allemaal. Zo'n beetje die uh, ja. de Nederlandstalige muziek een beetje in de gaten houdt. Ja, een zal er bij het uh, muziekplein, uh, muziekfeest ja. Ja. op plein. Klopt, klopt. Is hij ook ja, altijd. Ja, ja. Ja. En dat was hij nu weer. En dat komt weer. Dus. En Ray Smit gaan we weer bellen. En zijn nieuwe single heet Juanita. En even kijken, Glenn Daan hebben we ook nog. En zijn single heet Liefste. Oké. Okay. Ja, dus het waren weer een aantal bellers voor vandaag. Nou ja, het gaat een uh, leuke programma worden zometeen. Ja, als uh, mensen uh, of uh, luisteraars uh, platen willen aanvragen... kan dat ook vandaag weer, uh, Fred? Ja, en uh, dat, uh, dat kan via zfmartisten.nl En natuurlijk ook, uh, ja, als je als iets helemaal niet leuk vinden... dan mogen ze dat ook melden natuurlijk. Ja, niet zo vaak <laughs> natuurlijk. Hè? Een niet beetje, zo vaak. Nee, een beetje, we moeten het een beetje gezellig houden. Nou <laughs> Nou, okay. is, uh, dat komt allemaal goed vandaag. Wordt een leuke uitzending zometeen om vijf uur. Blijf luisteren daarvoor naar je eigen lokale radio... of uh, de lokale omroep van Zandvoort CFM. Veel plezier, Fred. Ja, dankjewel. En uh, tot volgende week alvast. Ja, en wel thuis. Oké, okay, dankjewel. <laughs> en uh, ja, wij hebben namelijk nog goed nieuws, toch? Ja, klopt. En dat heeft alles te maken met de Formule 2... die zojuist verreden is op uh, Silverstone. En uh, Nederlandse volkslied uh, klonk daar weer... Want Richard Verschoor van MP Motorsports... Uh, Ging daar met de eerste plek vandoor. Hé, hey, dat zijn goede berichten. Klopt. Gefeliciteerd Richard. En uh, hopelijk uh, volgt uh, Max je uh, uiteraard uh, vanavond op... tijdens de sprintrace en ook uh, morgen voor de hoofdrace... om vier uur daar op het circuit van uh, Silverstone. Ander goed nieuws is dat wij er morgen niet zijn tussen hey, twee en vijf. Wij moeten naar Schiphol. Ja, Schiphol, Schiphol, ja, inderdaad. Nee, we kunnen bijna per boot afleggen, of Jan? Zou ook kunnen, maar ik, ik, ik prefereer vliegen. Dat is waar, dat is waar. Dus, en dan zijn we er uh, dinsdag. wou ik zeggen, kom ik daar dan weer bij? Nou ja. Dan zijn we de dus zaterdag weer, zullen we dat doen? Maandagmiddag, de herhaling van de, dit programma. En dus, volgende week zaterdag zijn we hier weer live. Zo is het. Oké, okay. fijne avond en bedankt voor het luisteren. Dag, doei doei! Some things in love are